Dag, meisje, meisje lief, dag, dag, schatje, schattenbad, dag, dag, engel, engeltje, dag, dag, liefje, liep dag, dag, dag, de zon kijkt zo fijn, zo stralend als jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag, dag, meisje, meisje lief, dag.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 Schat de daar, dag, engel, engeltje dag Dag, dag, da. liefje, lieverdje daar. Dag, dag, de zon kijkt zo vrij, zo stralend als jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Dag, meisje, meisje lief daar. Dag, dag, da. schatje, schat de daar. Ik ben zo in mijn schrik